Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een vulkaanuitbarsting op het Indonesische eiland Java is zeker één dode gevallen. Ook raakten zeker 41 mensen gewond. Uit vulkaanse Meru in het oosten van Java komen dikke zwarte wolken. Ook stroomt er lava uit. Veel mensen uit de omgeving zijn op de vlucht geslagen en honderden mensen zijn naar schelplaatsen gebracht. Mensen worden opgeroepen om zeker vijf kilometer uit de buurt van de vulkaan te blijven. In een flat in de buurt van Berlijn zijn vijf doden gevonden... drie kinderen van 4, 8 en 10 jaar en twee volwassenen van 40. Ze hebben allemaal schot- en steekwonden. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk. De Duitse politie was getipt door iemand die de bewoners al een tijd niet had gezien. In Volendam is een betoging van actiegroep Kick-Out Zwarte Piet... uitgelopen op ongeregeldheden. Volgens de actiegroep werden demonstranten bekogeld en fysiek aangevallen... De marskoopman zegt juist dat de betogers begonnen met het gooien van eieren en oliebollen. De demonstratie is uiteindelijk door de politie beëindigd. Op een partijcongres van de Sociaal Democratische Partij SPD in Duitsland... hebben bijna alle leden ingestemd met deelname aan een coalitie met de groene en de liberale FDP. Als de leden van die andere partijen de komende dagen ook instemmen kan dinsdag het regeerakkoord worden ondertekend... en kan Olaf Scholz woensdag tot kanselier van Duitsland worden verkozen. Rijkswaterstaat wil de hulp van vrijwilligers... bij rampen en andere grote incidenten landelijk beter regelen. De afgelopen jaren melden vrijwilligers zich vaak spontaan... zoals bij de containerramp met MSC Zoe op de Waddeneilanden. Eerder was Rijkswaterstaat bang dat ze in de weg zouden lopen... maar nu zegt de organisatie dat vrijwilligers toch veel meer waarde hebben. Het weer. Vanavond en vannacht kan er nog een enkele bui vallen. Het koelt af naar 1 tot 3 graden. Morgen opnieuw een grijze dag met buien en in het noorden kans op natte sneeuw. Het wordt dan maximaal 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat bij knooppunt Velsen... een file van 4 kilometer en de vertraging is daar 10 minuten. Er ligt daar namelijk een stuk hout op de weg...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 Wat heb ik fout gedaan, nee ik had echt niets in de gaten Waar is het mis gegaan, tussen jou en mij Was het mijn leeg of soms, of even daar niets mee te maken Dacht dat je van me hier?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 Zelf maar zijn. En al gaat het soms verkeerd. Zal altijd verder gaan. Ja, dit is wie ik ben. En niemand krijgt me klein. Zal altijd mezelf zijn. Je koffers staan nog klaar. Laat mij verder met rust. Je hebt het voor elkaar. Ik heb je voor de laatste kust. Als je me nooit vergeet hoe het is geweest. Laat mij mezelf maar zijn. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik ben een leven. sad.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 Ze wachten voor ons. Dan. I'm young and Ike, what is your name, and where come you from? Want should be ken I from? Shafiq Roman. Say me, asjeblieft, what you from? Want my Je Schatje je kent mijn naam. en waar kom ik vandaan? Daar van onderaan. Baby is een freak, daarom ga ik door het met de heel diep. Zat om te beginnen wees lief, had die dames al mijn niks, Ik ikliet en ik laat naar even zitten no way. Zat er zeg bij je oké. Okay. Wat vanavond gaan we? Ja vanavond gaan we. Oh yeah. yeah.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 ik Was nooit van plan om een spel met jou te spelen Maar achteraf heb jij het tegendeel bewezen Ik ben niet meer van jou, jij bent niet meer van mij Je houdt je nu wel groot, maar ga kapot van de pijn Omdat je bij me wilt zijn Maar niet meer bij me kunt zijn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 Maar achteraan, ze bleef heel even staan. Mijn kans, ik moest het grijpen. Met ogen helder blauw, hun glimlach van een raar is moeilijk te ontwijken. Zo werd de nacht al snel een dag, over door die lach. Ja, het was echt echte liefde. Het was een lange nacht zo so lang opgewacht oh, oh. Wat ik hebben wil. Zeg maar wat je voelt en graag willen zou. Ik verlies me in jouw ogen. Ja, die. Want...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 Still doing the home.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 Seen the long nights, the I'm not alright. The ebb and the tight, the salt and the red eyes. You don't know how you're saving my life tonight. Cause I feel like you are my hero And I want you to know that I feel like you know I've been wrong more times than I have been right but you don't bring that up in fights you help me when I felt defeated I feel strong whenever you've been around I see you hidden in the crowd you make me feel like I am needed you've been there for the scars the yeah. aches in my heart And he's in cars to talk through the bad times You don't know how you're saving my Comfort, op 106.9 CFM Nooit had jij een keertje tijd voor mij Maak me zorgen over ons Mijn leven is al lang voorbij. Ik weet niet hoe het gebeuren kon. Jij en ik zijn met elkaar gegroeid. Jij nog andere wegen in. Wat er ooit aan moois is opgebloeid. ...heeft nu voor mij geen enkele zin. Nee, maar... Met nee, dit hout geen stand. Zij gaat steeds haar eigen gang en ze schuift jou langzaam aan de kant. Ze gaat met een ander man. Nee man. Maar... Je heupen, Laat je verleiden, laat je me gaan, laat je me gaan. Het ritme van San Francisco. De zon die staat te stralen.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 Tot in de later uren, hooi alles van je af zonder een pardon. Al die mooie nachten, en ik was weer even wachten. Nu is die tijd weer hier, samen in de zomersloop.